Mouw met het NOS journaal. Internetproviders, waaronder KPN en Tele2... moeten van de rechter binnen tien dagen de Pirate Bay blokkeren... voor hun abonnees. Via die site kunnen mensen bijvoorbeeld speelfilms uitwisselen... maar ook allerlei andere data. De stichting Brein had de rechtszaak aangespannen... namens auteursrechtenorganisaties. De rechter oordeelde eerder al dat Ziggo en Access for All... Pirate Bay moeten blokkeren... Steeds meer 80-plussers hebben een baan. Het zijn er zo'n 2700, blijkt volgens RTL Nieuws uit cijfers van het CBS. Het zijn vooral mannen die doorwerken, ruim drie keer zoveel als vrouwen. Verreweg de meeste ouderen met een baan hebben een vast contract... en werken part-time, gemiddeld anderhalve dag per week. Maar er zijn ook 700 fulltimers. Een van de oudste werkende mensen in Nederland is een huisarts van 93. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de dood van het Nederlandse fotomodel Ivana Smit in Maleisië geen ongeluk was. Na de onderzoek op haar lichaam heeft aan het licht gebracht dat het 19-jarige meisje al een hoofdwond had, voordat ze van 14 hoog naar beneden viel, schrijft de Telegraaf. Ook had ze blauwe plekken op haar armen. Smit was in Maleisië na een feest met een Amerikaans echtpaar meegegaan naar hun flat. Wat daar is gebeurd is onduidelijk. Het College voor de Rechten van de Mensen, en antidiscriminatiebureau... zijn kritisch over een cursus voor nieuwe medewerkers van Albert Heijn. Een foto van een zwarte vrouw staat bij goedkope producten... bij dure staat een witte man. De critici noemen het stigmatiserend en chockerend. Albert Heijn zegt in een reactie dat de gevraagde afbeelding wordt aangepast... omdat die kennelijk een ongewenste indruk maakt. Een deelnemster aan zo'n cursus had een klacht ingediend... Het weer vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of twee. Morgen vanuit het zuidoosten steeds meer zon. Bij maxima rond zes graden. Zondag zijn er vooral in het zuiden zonnige perioden. En tot zover. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. Welkom bij het tweede uur van jouw It Sessions. De allereerste van 2018. Oh, wat klinkt dat alweer ver, hè? Hij staat er helemaal klaar voor. Helemaal ontspannen. Helemaal zen. Dat komt omdat hij tegenwoordig aan yoga doet. Hij heeft zijn yogabroek ook nog aan hè. Ja, mocht je het niet geloven, je kunt hier ook gewoon meekijken. Surf even naar www.cfmsanford.nl En dan kun je gewoon eventjes uh, op een linkje klikken en dan gaat die camera aan hoor. Je moet er wel geld in gooien. En dan gaat hij plaatjes voor je draaien. The one and only DJ Dion Sydney. Nu. See it Sessions. I keep running from you, lost in the shades Trying to find my way to escape Wow. Want to love and want to lose Sweet Divine Love Holy Truth Water You every single day when I see you on those streets, Lord, Tell me there's a river I can swim that will bring you back to me. en samen met En yeah, City was dit CN Sessions part 1 aflevering 20 20ste jaargang denk ik zomaar weer als het uh, niet langer is ik zeg doei